8 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS Journaal. De berging van de overboordgeslagen containers in het Waddengebied kan ook morgen niet beginnen. De Rijkswaterstaat meldt dat de golven te hoog zijn om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren. De afgelopen dagen is de berging van de zeecontainers al een paar keer uitgesteld vanwege het onstuimige weer op de Wadden. Er ligt nog zo'n 270 containers in zee. Ze vielen op 2 januari bij ruwe zee van een vrachtschip bij het Duitse eiland Borkum. Ze zijn nog niet allemaal gelokaliseerd. Het bergen van de containers gaat waarschijnlijk maanden duren. Bij een grote actie acht tegen criminele families in het roergebied... zijn 14 mensen aangehouden. De Duitse politie nam verder messen, wapenstokken, duizenden euro's... en 100 kilo tabak in beslag. Zo'n 1600 mensen van de politie, douane en belastingdienst deden aan de actie mee. Tot diep in de nacht waren er invallen in meer dan 100 shisha-lounges, gokkantoren, speelhallen en discotheken in Dortmund, Essen, Duisburg en Gelsenkirchen. 25 bedrijven werden meteen gesloten. Een van die bedrijven was een shisha-lounge in Dortmund, waar een levensgevaarlijke hoeveelheid koolmonoxide werd gemeten. Nederland moet een onderzoek instellen naar misstanden in de snel groeiende markt van nagelsalons. Dat zegt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld.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 Het weer wisselend bewolkt met buien en een stevige noordwestenwind. In het noordelijk kustgebied kans op windstoten tot 90 km per uur. Vannacht rustiger, minimaal tussen 2 en 6 graden. Morgen soms zon, maar ook buien. Met in het noorden ook hagel en natte sneeuw. Het wordt dan 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is hebben de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Uh, ...in het uh, Halloween weekend zal ik maar zeggen... ...gaan we dus een beetje uh, toch wel wat zwaardere klassieke muziek draaien... ...uit een lijst die getiteld is Classical Music for metalheads. Nou, oké, okay, als u dat niet bent dan heeft u pech... ...en als u het wel bent geniet dan van al het moois dat nog gaat komen... ...want er zit echt veel moois bij. We beginnen met de symfonie nummer 9 in D mineur, de WAB 109 en daaruit het tweede deel Het Scherzo. De componist hiervan is Anton Brukner en het wordt uitgevoerd, dit prachtige werk, door het Berliner Philharmoniker onder leiding van Günther Wand. Verder met een orgelstuk: een Passacaglia en Fuga in C mineur, BWV 582. En een Passacaglia is een muziekstuk gebaseerd op een Spaanse dans. Het is uh, gecomponeerd, gecomponeerd natuurlijk, kan het bijna anders, door Johan uh, Sebastian Bach. En we gaan luisteren naar uh, Joan Lippincott op orgel. Hmm. En de volgende componist waar wij naar gaan luisteren is Dmitri Shostakovich. Uh, van deze Russische componist gaan we luisteren naar de symfonie nummer 10 in E mineur, opus 93, uh, deel 2, het Allegro. Het wordt uitgevoerd door het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van uh, Jasli Petrenko. Het volgende stuk is uh, wederom van Henry Purcell. Die hebben we al eens eerder gehoord vandaag. Round OZT 684. Van, uh, en het heet uit Up the Laser. At the Laser zal het wel moeten zijn. Um, het is een klaverzimpel en, en het wordt uitgevoerd door uh, Richard Egar. Het volgende stuk is een wals. En, en niet zomaar een wals, maar namelijk de Mephisto-wals. Nummer 1 uh, en het catalogusnummer is 6S514. Componist Frans Liest. En de pianist is Evgeny Kissin piano we gaan verder met de symfonie nummer 4 in F mineur. Opus 36, catalogus nummer TH27. Daaruit het vierde deel, de finale. Allegro con fuego. Dat wil zoveel zeggen als levendig met vuur. Jawel. Tchaikovsky, Peter Ilyich Tchaikovsky is de componist... En het orkest wat het gaat uitvoeren is het Orchestra dell'Accademia Nazionale de Santa Cecilia. Nou, hoe krijg ik het uit mijn mond vandaan? Onder leiding van de dirigent Antonio Papano. Dat was dan met recht de finale met deze prachtige symfonie van Tchaikovsky. En uh, nog een nieuw stuk instarten heeft geen zin, want daar heb ik gewoon geen tijd meer voor. Tijd zit er alweer op. En uh, we hopen, uh, ik hoop toch dat u een klein beetje uh, genoten heeft van deze toch wel wat heavy aflevering van CFM Klassiek. We hebben nog wel wat uh, stukken over. Misschien dat we die een beetje gaan mixen in uh, de komende uitzendingen. Uh, in ieder geval, dit was de classical music voor uh, metalheads, En uh, u heeft kunnen genieten van zeer uiteenlopende, toch wat zwaardere muziek. Bedankt voor het luisteren voor deze keer. En ik hoop u graag volgende keer weer aan uw toestel te treffen... voor nog veel meer mooie klassieke muziek. Tot ziens.